Ja, hij kan. Juist, daar is die. Dankjewel. Dankjewel, Nigel. God, nou, dit heb ik nog nooit zo meegemaakt. Hé, eh, hé. Eh. Jongen, jonge. Nou, we zijn eindelijk begonnen. Anderhalve over vijf langs en Funk Night is het Nigel en Erwin. Bedankt. En dan zijn we tot zeven uur met de beste Funk Disco en Soul. Your love's Die gaat Nederlandstalige muziek draaien in Funknight. Nou, het uh, computersysteem dat uh, begon te flippen. Dat heeft nu wel eens met uh, computers, snijzervelders, die lost het gelukkig voor me op. Langstraat FM Funknight. Jawel hoor, dit is hem echt. En gelukkig maat nou, tot 7 uur vanavond. Souvenir dan net van Midnight Star 1983 en dit komt uit de playlist One Way Is It, Don't Give Up On Love, 6 over 5. Je hoorde daar de lange versie van. Twaalf minuten lang duurt die, maar daar hebben we helaas geen tijd voor in het programma van twee uur. Misschien voor een andere keer. Dadelijk hoor je finesse: Kissing the Pink Silver, youth, Rufus, the, the, the, the Temptations, Chess, Tyron Branson, George Clinton himself en Angela Bowie hier. In uur 1 van aflevering 204 van Langschatie en Funk Nights. Om deze 15 januari 2022. Souvenir nu van Dynasty. 1981. Love in the Fast Lane. Kwart over vijf. Mijzelf. En deze formatie heb ik leren kennen door Peter Sterrenburg van Peters Platenparade. He is kissing the pink. I won't wait. Dan hoor je de silvers and take it to the top. een Funk Night, 5 voor half acht precies. We zijn er tot 7 uur vanavond. Take it to the top, de Silvers waren dat. En dit, ja, toevallig niet daarom uitgekozen, niet expres. Dit is ook Take It to the Top maar dan van Rufus. En hierna hoor je de Temptations. En look what you started. 3 over half 6 hier, waar langs ik night. De Maxi versie, de extended version van de Temptation. Temptations, moet ik zeggen, dat zijn er meerdere natuurlijk. Look what you started, was dat? Langsstraat Punk Night. 10 voor 6. Welke souvenir nu. George Clinton, do flies go with a shake. Komt uit 1986. En hierna hoor je nog Angela Woltil en Crazy voor Him. Dan het nieuws en de reclame. En daarna deel 2 van deze aflevering bij Langsstraat FM. Langsstraat FN Last night when I was running games, I said, baby, again I got your cake. Oh, can I have it my own way? Don't I deserve a break today? Damn, damn I like the way you babe. Running fever at a yeah. hundred Langs had er een funk night van George Clinton himself, de P-funk. Dus eerst uur besluiten we met Angela Bovil. Equatie voor hem Daarna nieuws en reclame. Dan deel 2 van deze langschatter de en funk night. I When I need him I just unfold all the words I play, never reach the myself FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Op veel plaatsen in het land zijn restaurants opengegaan uit protest tegen de verlengde lockdown waarbij de horeca dicht moet blijven. In totaal gaat het waarschijnlijk om honderden bedrijven. En een restaurant in Utrecht heeft burgemeester Dijksma uitgenodigd om te komen lunchen, maar hij kreeg een mailtje terug dat de burgemeester vriendelijk bedankt. Het is nog maar de vraag of er vandaag ook boetes zijn uitgedeeld. Veel burgemeesters lijken een oogje toe te knijpen, vooral in Zuid-Limburg. Gisteravond heeft een man in Brussel een vrouw voor een aankomend metrostel geduwd. Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat hij op haar afloopt en haar bewust in de rug duwt waardoor ze van het perron op het spoor valt. De vrouw overleeft het maar net omdat de metrobestuurder op het laatste moment kan remmen. De 23-jarige dader is direct op de vlucht geslagen maar kon vrij snel worden gearresteerd. De Fransman is een bekende van de politie en wordt verdacht van poging tot doodslag. De advocaten van de Britse prins Andrew willen de echtgenoot van het vermeende slachtoffer Virginia Jeffrey en haar psycholoog onder Ede horen. Ze hebben toestemming gevraagd om haar beweringen over seksueel misbruik door de zoon van koningin Elizabeth te controleren. Volgens Andrew heeft Jeffrey mogelijk last van verkeerde herinneringen. Haar man Robert zou meer kunnen zeggen over vermeende emotionele en psychologische schade die zijn vrouw in de afgelopen periode heeft opgelopen. En tegen Ali B. is aangifte gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in The Voice of Holland. De zanger ontkent alle beschuldigingen. Jeroen Rietbergen, de bandleider van het programma, heeft al bekend dat hij over de schreef gegaan is. Hij legt per direct zijn werk neer. De uitzendingen op RTL 4 zijn voorlopig stopgezet. Talpa van bedenker John de Mol heeft geschokt gereageerd. Presentator Martijn Krabbe zegt in alle 12 seizoenen nog nooit zoiets gemerkt te hebben. Het weer in het zuiden en midden opklaringen en lokaal mist, vanuit het westen komt er later meer bewolking. Het koelt af naar vannacht 0 tot 4 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe wat regen bij een graad of 6. Tot zover het radionieuws. In 15 seconden, Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, ergens metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan de bas komt. Kortom, rozebrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn... bezoekt de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen... ...bedrijfsauto of vrachtwagen en weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk. Van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl De jaren 80 zijn weer helemaal in. En dat geldt natuurlijk ook voor de muziek uit die tijd. Mark van der Hoek neemt je elke zaterdagavond tussen 5 en 7 mee terug naar die tijd.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 Fire, de beginner van deel 2 van de aflevering 204. Alweer van deze 15 januari 2022. Souvenir nu van Xavier. Rock me, suck me. Look in your eyes a man in the middle. En dit is M2Me. James M2Me is afgelopen zondag overleden. Hij werd 76 jaar. En daarom draaien we dit nummer iets versneld. Want anders past het niet zo in dit programma. Maar het is wel het mooiste wat James ooit heeft gemaakt, vind ik. Het is You, Me and He. Je hoort daarvan, de Maxi-versie. Hoe belangrijk er bij Food Night? Het is half zeven precies. out of him Zeg maar, maar toch wel funk guy and groove me was dat uit de playlist. Dit was dus ongeveer de volledige Maxi-versie daarvan. Souvenir nu 1982. Hier zijn die LA boppers. Where do the boppers go? <middels> do do do do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 Dat was Amerika 2,5 voor zeven. De laatste van deze uitzending staat al drie weken in de playlist. En is nog steeds nieuw. Dus de Mocha Family uit Frankrijk. Passé, passé. Fijn weekend allemaal. Dadelijk veel plezier met Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En mij hoor je weer volgende week op deze zender. En door de week heen natuurlijk... Op twee zenders met het nieuws. Moet ik wel even zeggen hè. Straat FM Nieuws.